Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is niet gezond werken bij de vliegtuigen op Schiphol arbeidsinspectie trekt aan de bel vanwege onveilige situaties. Mijn collega Nick heeft de details. Het gaat dus om de medewerkers die rondom die vliegtuigen staan en ik denk dat iedereen wel eens geland is op Schiphol of daar vertrokken is, uit het raampje heeft gekeken en zich bedacht heeft, is het wel veilig om daar te werken? Nou, arbeidsinspectie zegt dat dat niet het geval is, want die kerosinemotoren die draaien volop. De medewerkers die lopen daar omheen. Soms staan die vliegtuigen wel 15 minuten lang te draaien terwijl er allerlei medewerkers omheen aan het werken zijn. Die krijgen die lucht ingeademd En je kunt je wel voorstellen dat dat niet gezond is. Op sommige plekken staan er hekken op het vliegveld. Maar daar zitten dan weer gaten in. Dus dat houdt ook niet die lucht tegen. Er zijn ook ventilatoren die die lucht weg moeten blazen. Zodat het niet onder de gebouwen blijft hangen. Maar de arbeidsinspectie is daar geweest op Schiphol. En die heeft zelf gezien dat die ventilato ventilatoren uitstonden. Schiphol erkent het probleem. En zegt zelf ook dat de arbeidsomstandigheden beter moeten. Er is nog iemand opgepakt voor een dodelijke steekpartij op een festival in Amsterdam. Dit weekend werd een man van 21 doodgestoken tijdens een ruzie. Volgens de telegraaf ging die ruzie om een zonnebril. Twee mensen waren op het feestal gearresteerd en er is nu dus nog iemand opgepakt. En opnieuw is het raak bij het Kabouterbos in het Brabantse Erp. Dat bos is bedoeld als speelplek voor kinderen, maar lag dit weekend vol met poep en wc-papier. Ook zijn er kabouters vernield en gestolen. Eigenaresse Eline baalt enorm. Ik ben gewoon heel erg teleurgesteld en ik vind het gewoon heel erg jammer. Dat die kleine dingetjes waar kleine kinderen dan blij van kunnen worden nu weg, uh, ja, gewoon verpest is eigenlijk. Het is voor het tweede jaar breid dat er vernielingen zijn en dat hebben de kaboutertjes niet zelf gedaan. Vrijwilligers denken dat het te maken heeft met de festivals die dat weekend in de buurt zijn gehouden. Het weer redelijk wat bewolking, wat regen of motregen in het noorden. Wat meer zon in het zuiden, bij 12 graden op de Wadden en 20 in Limburg. Morgen volop zon en dan wordt het ook zomers warm. Op sommige plekken kan het 25 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Maar korte files in onze regio, zo heb je 5 minuten vertraging op de A10 bij Amsterdam-Hemhavens vanuit Watergaasmeer naar de Nieuwe Meer. En op de N9 rijden we langzaam vanuit Alkmaar naar Den Helder bij Sint Maarten. Maartenzee, 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. De N207 is dicht vanuit Alphen aan de Rijn naar Hillegom vanwege technische problemen bij de aansluiting met de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Ja, ja, ja.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 Ik weet dat het niet een estafa is. En dat het real niet no kan. Intent dat je no me Dat je me vea flaag. Maar dat er geen zin in zitten. Maar dat er geen zin in zitten. Achterin, maar er zijn geen zin in zin in zin in zin in zin in zin in zin in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 Sé que me sientan mejor para lo que necesites estoy viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla y aunque no sé poner la otra mejilla aprender a perdonar a este sabía solo te salga amor de esos labios si las cosas se dañan no se botan Se reparen, los problemas se afrontan y se encaran. Hay que reírse de la vida, a pesar de que duelan las heridas. Se ha de entregar entero el corazón, aunque le hagan daño sin razón. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. Una sonrisa tuya. Als dolor me que me niet meer para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy sirve me anestesia al dolor hace que me sienta mejor. para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy FM Zandvoort Shake, shake, shake Stop En de maniera Sorprenderla Così Più che puoi Più che puoi Afferra a questo istante Stringi Più che puoi Più che puoi E non lasciare mai la presa C'è tutta l'emozione Dentro che jouw keuze ZFM.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 The rustle. Yeah. Betty Wright. Alright. Mary Wells. You know she's got soul. Yeah. Yeah. Sensual expression, effeminacy, soul in abundance. They all got it. Ready to reach deep into the woman inside.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 bacon. naam waar, want de zon schijnt. Dus pak je radio, ren naar het strand en zet hem op 1.06.9. Dit is het zonnige ritme van ZFM. Ik nee, schat ik nog niet meer verliefd zijn. Ik dat binnen, dat was geen spierpijn. Zij zegt baby? Dat kan je niet zijn Hij zei ze, schatje neem je asj mee ik Ben behaard haar te voet mijn hart niet Ik woon als zoveel kade Roem op het balkon kijk naar de stars baby ja, Jij wil jij aan mij maar ik heb geen tijd Ik ben op zoek en dat elke dag Je houdt van mij je hart En die shit in dezelfde nacht Wij zijn al bekken en mijn sneakers Zij is echt mijn type ik weet hoe ze proeft en zij proeft lekker ga niet liggen Zij zet Snus en ik rook als we hadden ruzie, zijn weer cool Ik heb dingen, noemen, chest, kan ik zeggen hoe ik me voel Want ik wil niet verliefd zijn, daar raak ik niets mee Ik hey schat, ik wil niet meer verliefd zijn Kan zij binnen horen, het was geen spierpijn Zij zegt, baby, ik kan lief zijn Hoe laat kan je hier zijn? En zij zegt, schatje, neem je mee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 ja, niet in je tappel, jij weer al mijn ja, nee. schat, ik weet de liefde die ik geef, of niet perfect, zolang het echt is, de sympathie die staat in Ingerie. Voor mijn Netflix, nee, het hash mee. Ik voel van één op ba die can match, dus maar heb genoeg van al die hardbreaks, Spreeks Eet schat, ik wil niet meer verliefd zijn, cause I've been heurder, was geen spierpijn. Zij zeggen, ben ik kan lief zijn, Hoe laat kan je lief zijn. I'm Esa cinturita que me mata, boom shacalaca, boom sacalaca, oh, yes otra vez, otra vez, la cabeza y los pies Se mueven con mi boom sacalaca Boom saca yes Otra vez, otra vez, la cabeza y los pies Se mueven con mi boom sacalaca Boom saca yes Estoy en la pijn aan Ah, ah Hasta que el bajo te empiece a romper la cabeza Ah, oh, ah oh. hasta que nos quemen la candela Hasta que se derrita la suela Lo que no te enseñan en la escuela Es el boom shakalak Boom shakalak, boom shakalak. Quiero que me agarres con las patas Como, como nido de corbara Como, como, como garrapata Boom shakalak Boom shakalak oh, yes otra vez la en y los pies se mij. con mi pum schakelak. pum weer, yes otra vez, otra vez la cabeza y los pies se weer, con mi pum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 La cabeza y los pies se mueven con mi puncha caraca, puncha caraca yes. Easy, mag ik met je praten. Ik keer dan allemaal trots in de garage. Maar deze rit, die doe zonder schade. Zie alles wat ik nodig heb, is naast me. De rest is zo verboden, Zoek geen reden met de haten. Want oh, shit. als een clown met een fake lach Rolexes hadden maar BK In een safe kon Konden mij niet redden van tijden dat dit niet meer zat Meezit, money is niet alles en dat deed ik Ik ga voort mijn hart aan twee gezichten met een facelift Ik meen dit, moet opnieuw leren te vertrouwen Zoveel mensen in m'n rugdem, ik word never midden ouwe Heb zoveel bagage maar wie helpt je echt maar sjouwen uh, Lijken in mijn kast waar ik niet meer om kan berouwen uh, Stappen ondergaan die ik niet meer kan onderbouwen maar, maar ik weet zeker dat ik veel meer ben dan Wat het lijkt, geef me even tijd.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 Het is een van zo'n...